Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Italiaanse president Napolitano is niet van plan om voortijdig af te treden. en Daarmee lijken nieuwe verkiezingen voorlopig van de baan. De president wil de crisis in de kabinetsformatie proberen op te lossen door de vorming van twee commissies van wijze mannen. Tot nu toe lukt het de linkse politicus Berzani niet om een meerderheid te vinden. De komiek Grillo, die een kwart van de stemmen heeft, wil niet meewerken. En Berzani weigerde op zijn beurt een aanbod om met oud-premier Berlusconi een regering van Nationale Eenheid te vormen. De onderhandelingen over een nieuwe regering duren inmiddels ruim een maand. De ambtstermijn van Napolitano als president loopt op 15 mei af... en volgens de grondwet mag hij in de laatste zes maanden van zijn ambt... geen verkiezingen uitschrijven. De toestand van Nelson Mandela is nog steeds bevredigend. Dat is meegedeeld door een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Zuma. De 94-jarige Mandela ligt in het ziekenhuis vanwege een longinfectie... maar reageert goed op de behandeling... Hij ademt zelfstandig en voelt zich goed, staat in het communiqué. In Afghanistan zijn opnieuw burgerslachtoffers gevallen... bij een luchtaanval van de NAVO. Het zouden twee kinderen zijn. Een NAVO-helikopter ondersteunde Afghaanse militairen... in het zuidoosten van het land. Bij de aanval raakten negen burgers gewond... en werden negen Taliban-strijders gedood. Door het incident leidt de discussie weer op... over de inzet van luchtsteun door de NAVO... Vorige maand verboot de Afghaanse president Karzai het leger... om nog langer de luchtsteun van de NAVO in te roepen. Aanleiding was toen de dood van tien burgers. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar in het binnenland ook kans op een sneeuwbui. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten nog kans op wat sneeuw. Tweede paasdag is het droog. De zon schijnt geregeld, maar in het weekend blijft het wel koud. Dit was het NOS Journaal. Aan WB Verkeersinformatie. Tussen Almere Centrum en Naarden Bussum rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 Ja, de vier etage van Carré zitten wij met een uh, volle tafel. Uh, Arno Heitema, die heeft een uh, boek geschreven, een roman mondvol kiezels... over zijn uh, jeugd in Beverwijk. Kom je nog wel eens in Beverwijk? Hè? Ja, uh, bij de totstandkoming van dit boek ben ik tijdlang uh, elke week... Uh, daar naartoe gegaan om in de buurt waar ik ben opgegroeid... de plantagebuurt uh, rond te lopen en te fotograferen. Ja, dat is een goede manier is om ja, de buurt om, in je op te nemen. Om de sfeer zeg maar. weer uh, terug ja. te halen voor, voor het boek. Uh, uh, overigens, Beverwijk, daar uh, we bellen straks ook nog met uh, Willeke Alberti, die, die onderweg is naar Beverwijk. Want ze speelt vanavond uh, uh, de Jantjes in uh, het Kennemer in Beverwijk. Okay. Rinske Wel zit hier aan tafel. Die bespreekt straks een drietal uh, voorstellingen. Wat, wat wil je bespreken? Daniel Arends is net uh, donderdagavond in première gegaan. Mm -hmm. uh, Gabia Guzman, die een uh, voorstelling maakte over zijn cocaïneverslaving. En Mark-Marie Huibrecht heeft een nieuwe voorstelling. Yep. Okay. En uh, we gaan het hebben over de theatervoorstelling Paradijs. Een samenwerking tussen twee theatergezelschappen. Uh, Doodpaard en De Warme Winkel. Uh, Manja Topper, die is van Doodpaard. En Jeroen de Man, die is van uh, de, Wa de Warme Winkel. Een mooi samenwerkingsverband. Uh, is dit in het kader van de bezuiniging of heeft het daar niets mee te maken? Niets mee te maken. Niets nee. mee te maken? Nee, het is zelfs al meer poen krijgen we gewoon. Gewoon omdat het <laughs> lekker is. Nee, nee, nee. Niks hoor. Gewoon, we wilden heel lang al samenwerken met elkaar. En uh, dat doen we eindelijk. Dus het is een wens die in vervulling komt. Oké. Okay. We hebben het er straks over. Eerst gaan we naar de cd-presentatie van uh, Ruben Heijn. Ruben die heeft vier albums op zijn naam staan. Hij werkte onder andere samen met uh, Olita Adams, Hans Teeuwen, Tijntje Oosterhuis. Hij stond meer dan eens hier in een uh, uitverkocht carré. Je zou zeggen dat hij niet meer zo gestrest is... bij een klein optreden in die Amsterdamse North sea Jazz Club eerder deze week. Maar toch had hij het zwaar woensdag... toen hij daar zijn nieuwe album Hapscotch presenteerde. Opium was erbij en peilde de zenuwen. Ik weet niet meer wat ik allemaal wil zeggen, ik ben zo nerveus. Dames en heren, het volgende liedje is het titel Tough Crowd. Ik stoor je je senior -sessie. Nou, uh, even een korte adempauze is dus wel even lekker. Hoe ging het? Ja goed, ik, ik, uh, ik vond het best wel spannend natuurlijk. Het is de eerste gig die je doet en uh, ook meteen met alles en iedereen erbij. En familie en vrienden en uh, genodigden. Uh, maar uh, ik heb er een goed gevoel over, dus dat is heel fijn. Hoe uh, gespannen was je? Nou, dan geef ik het toch wel een 8. Maar het was niet zeg maar, van die gespannen... Je hebt ook wel eens dat je handen niet meer gewoon uh, stilstaan zeg maar, dat ze de hele tijd. Maar dat was... ik had dat ik redelijk onder controle, maar het was wel... ik vond het wel spannend. Ja. Niet de minste zijn uitgenodigd. Linda de Mol bijvoorbeeld. Dus uh, hij had gevraagd of, uh, of ik met mijn vriend even kwam. Die is ook muzikant, dus uh, die vond dat ook heel leuk. Dus ze zijn hier even langsgekomen. Dus dit is wel echt een hobby, dit is niet uh, omdat het moet? Nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee hoor, als ik iets moet en ik heb geen zin, dan ga ik niet. Nee, het is helemaal uit vrije wil, want ik ben echt, echt groot fan. Maar het is natuurlijk iemand die niet alleen een enorm talent is en heel goed zingt, maar hij ziet er ook nog eens heel leuk uit. Dat is wel een hele fijne combinatie natuurlijk. En ook hier uh, Charlotte Bessijn. actrice, uh, Misschien wel bekendst van haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. In de rol van Barbara, de vrouw van Jeff. Ruben Heijn zei... Tijdens de presentatie dat hij last had van zenuwen. Uh, merkt u daar wat van? Ik heb de eerste paar noten, vond ik wat spannend klinken, maar dat vind ik alleen maar leuk. Ik ben van huis uit ballerina en daarna gaan acteren. Het heeft zoveel met jezelf te maken. Het, is, het blijft doodeng. Het is iets heel kwetsbaars. En zeker als je dingen zelf hebt gemaakt, zoals hij. Ja, dat is wel herkenbaar als acteur of als, uh, als danser. Ja, ik was altijd dodelijk nerveus voor de première's. Uh... Dan wilde ik altijd dat het theater afbranden. en dan uiteindelijk is het heerlijk want je moet het doen. Maar hè, die angst zal ook absoluut de functie hebben, maar uh, ja. Nina wanneer hoopt u uh, dat er iets afbrandt? Wanneer heeft u stress? Nou, als ik een nieuw programma heb en de eerste aflevering dan, uh, is op tv, dan ben ik heel gespannen de volgende dag naar de reacties. En uh, ik denk dat dat een vergelijkbaar gevoel is. Perquisite, producer, componist, kon jij zien dat Ruben Heijn uh, nerveus was? Uh, nee, ik vond het erg meevallig. Hij zei het op een gegeven moment zelf, maar ik ken hem man vrij goed, want hij, heeft, uh, hij is anderhalf jaar lang uh, onze toetsenist geweest in Piet Philippe Quizzet. Wat was jouw spannendste uh, optreden ooit? Nou, wat wel heel spannend was 5 mei optreden. Ze dus hebben we ook wel eens met uh, we pech gehad. waar We zo'n helikopteract, hadden we pech met helikopter en uh, allemaal ontzettend gestresst om op tijd om bij die shows te zijn en zo. En, ja, ja, bij toeren maak je de gekste dingen mee. Wat was jouw spannendste optreden ooit, Wie ben hij? Nou, een carré voor Bill Withers. Dat was wel heel erg spannend. Amerikaanse soulzanger. Precies. Uh, die, daar was een tribute voor toen moesten we zijn liedjes voor zijn neus gaan zingen. Nou, dat is zenuwslopend. Uh... Wat heb je gezongen? Ja, ik, <laughs> ik moest ook nog één No Sunshine zingen. Dus... Wow. Uh, op welke plek komt deze avond dan in de top 10 spannendste momenten? Woe. Zeker in de top 5. Maakt het dan ook nog uit dat Linda de Mol in de zaal staat? <lacht> nou, nah, nee. Ze dus vond vooral dat je er zo leuk uitzag. <lacht> Verder vond ze muziek kut. Maar... Nee, nee, nee, nee. Maar vandaag heb ik ook inderdaad langer voor de spiegel gestaan... als een soort tienermeisje om uit te zoeken wat ik aan ging trekken. Maar wat, wat is het geworden? Kan je het even omschrijven? Ik heb een wat strakkere spijkerbroek. Hoge uh, leren schoenen. Een vlinderdas, dames en heren. En een blauw uh, colbert. Ik vind het goed gelukt... Dank je, dank je, Ik laat je weer met rust. Volgens mij staan ze te dringen weer uh, om een handtekening te krijgen. Dank je wel. Ja, blazen, Ruben Heijns. Nieuwe album Hopscotch is gisteren uitgekomen... en inmiddels gewoon te koop in de platenzaak. Uh, volgende week verschijnt het debuutalbum Songs from the Sandbox... van onze muzikale gast. Ze stond in het voorprogramma van Raccoon en Blauwtoen. speelde op Noorderslag en werd reeds uitgeroepen... tot Serious Talent op drie, of op drie, drie, hem mag ik zeggen. Hier is Tessa Rose Jackson... We'll <laughs> Kings, Horses, oh, uh, De single ook van het album. Uh, dat er dus binnenkort uitkomt van uh, Tessa Rose Jackson. Songs from the Sandbox. Liedjes uit de zandbaks, Zandbak. Denk ik dan. Is dat, dat inderdaad? Ja. Uh, had jij een bijzondere had ik heel Zandbak? Ik is zelfs nog gaan zitten. Dus yeah. <laughs> uh, ja, de Zandbak. Want uh, ik heb het nummer helemaal zelf geschreven en geproduceerd. en gearrangeerd in mijn eigen kleine kamertje. En voor mij voelde het als een proces van op. op uh, bouwen en afbrokkelen en gewoon zoals je dat Aha. in de zandbak zou doen. Want, want had jij een andere zandbak dan de, de meeste mensen? Of, ik hoor het nu trouwens al een link naar het volgende onderwerp. <laughs> Als ik het over paradijs ga hebben met uh, Maya en uh, Jeroen. Mm -hmm. ah, uh, je maar. bedoelt de of? school? Uh... Nou ja, nee, jou, jou, jouw eigen zandbak. Het was ergens, je bent opgegroeid in een hippie dat klopt, ja? Dat klopt. Twee moeders, uh, twee vaders. Uh, mijn moeder is lesbisch, mijn vader is homo. En uh, nou ja, leg dat maar uit op de basisschool, ja. zou ik maar zeggen. Uh, maar uh, dan leer je een beetje om je uh, eigenheid en je apartheid... een beetje ja, te omarmen, want je hebt eigenlijk geen keus. <lacht> dus uh, je, moet, je moet het maar leuk vinden. En uh, ik ben er ook uh, heel trots op, eigenlijk. Ja, en die eigenheid en die apartheid, die, die neem ik aan... probeer je zoveel mogelijk in je muziek dan ook te be bewaren. Zeker, zeker. Ja? Moet je altijd uh, trouw aan blijven. Ja, maar waar zit jouw... Uh, uh speciaalheid in? Um, nou, mijn, mijn soort van mantra... of mijn, mijn werkethos. Ik, ik, uh, ik vind dat je de muziek moet maken... Uh, die reflecteert hoe jij bent... of hoe je voelt op dat moment. En ik ben van mezelf een redelijk opgewekt persoon. Dus ik vind persoonlijk... dat, ik, dat er niet genoeg opgewekte muziek is. En ja, als ik, als ik hele verdrietige muziek hoor... dan denk ik van oké, okay, dus de persoon die het heeft geschreven... is heel verdrietig. Dat is heel erg. Dus als ik vier albums achter elkaar hoor met alleen maar deprimerende muziek... dan denk ik van, oh, wat ja, erg. Dus uh, fan van Damien Rice ben je niet waarschijnlijk. Oh, jawel, want, want hij, bij hem was het ook echt zo, weet je. Dus uh, het moet wel kloppen, het plaatje moet voor mij kloppen. Dus um, in, in mijn muziek probeer ik dan... Ja, dit, dit is een heel vrolijk album. Mm -hmm. Een heel goed jaar gehad. Een paar, twee goede jaren. Dus Het is een heel vrolijk album. Wie weet, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dan ja. wordt het volgende album misschien. Uh. Ja. Zijn er nog uh, dr dromen, wensen, uh, vooruitzichtplannen? Uh, uh, ja, zoveel. Ik wil, ik, wil, ik wil zoveel mogelijk spelen. Ik wil overal spelen. Ik wil mm -hmm. de wereld zien. Ja. En uh, mijn muziek delen. Heel fijn. Dat doe je ook met ons. Straks nog twee nummers, hè? Yes, klopt. Oké, okay, dankjewel. Tessa Rose Jackson. Ik uh, meld nog even dat die, uh, het album uh, Songs from the Sandbox... dat wordt dus gepresenteerd later deze week. Vanaf 5 april ligt het uh, in, de, in de winkels. Het wordt maandag wordt het gepresenteerd in Paradiso in Amsterdam. Dankjewel. Dat klopt, ja. Ze haalden hun inspiratie niet uit een uh, boek of een uh, bekend toneelwerk... maar gewoon uit de natuur. Vanaf de eerste repetitiedag bewerkte de makers van Theatergezelschappen... Doodpaard en de Warme Winkel een zelf aangelegde tuin. Het leverde de Indoor Urban Farming Theatervoorstelling Paradijs op. Manja Topper en uh, Jeroen de Man hier aan tafel. Uh, in, uh, dat de Urban Indoor Farming, dat, dat, uh, waar was het, begon het daarmee dat jullie dat graag wilden doen... Of? Uh, begon het met het idee van... we willen samen een theatervoorstelling maken, Monja. Nou, dat was het eerste idee. Dat hm. we samen iets wilden gaan maken. En eerst hadden we ook een ander idee. We wilden um, De Idioot doen. Van de... Of tenminste van, van Dostoevsky. Ja. Um, en dat bewerken tot een toneelstuk. Maar we zaten zo bij elkaar. En we zaten te denken van... eigenlijk hoe vertellen we nou met De Idioot iets over... waar we nu echt mee bezig zijn. Hm. En toen kwamen we op het idee om... Um, nou eigenlijk formuleerden we eerst... van waar we het over wilden hebben. En we wilden het eigenlijk hebben over... Hoe het nu gaat hier in Nederland, in Europa, in de wereld. En dat het toch eigenlijk echt iets moet veranderen. Ja. En onze, ons idee was dat dat nooit als een grote beweging zou ontstaan, maar eerder vanuit de mensen zelf. Vanuit het kleine initiatief. En toen kwamen we eigenlijk op dat tuinieren. En op uh, zelf je eigen groente verbouwen. Ja. En we hadden ja. het nog niet uitgesproken. Of er kwam een soort van waterval van tuinverhalen, <lacht> tuintragedies. En Jullie bleken allemaal groene vingers te hebben ook Jeroen doen. Of, nou ja. nee, niet, niet per <lacht> se. Maar ik, ik inmiddels misschien wel een beetje... Ja, ik, ik heb wel... Nou, bruinvier Hele vies vies vies vooral... Ja, ja, ja je gaat onder je nagels en zitten, die aarde Nee, we hebben echt de verhalen buiten de overkant van Ja, maar ik heb bij mijn tante in Zwolle... Daar is het zo, met de cougette dat dit en dat... En de hele tijd. Ik heb een documentaire gezien in Amerika. En dus echt heel veel verhalen. En we kregen zoveel energie. En bij de idioot van allemaal een heel mooi boek en zo. En, uh, maar je kregen ongelooflijk veel energie. En we dachten, dit moeten we doen. En er was wel een soort plan dat we dachten, we willen ook iets met leegstand doen. Het is echt belachelijk hoeveel de leeg staat. En we willen dat wel doen in een kantoorpand. Ja, en uitgerekend in het leegstaande pand van het, TIN, het Theaterinstituut Nederland. Ja, ja, daar zijn we terechtgekomen. Ja, maar zegt is... dat ook iets over hoe jullie. Uh, Zeg, ja, klinkt wat, wat, wat ruim, maar in, in de theaterwereld uh, alles willen laten groeien? Of is dat een link? Die... Nee, dat is, het is eigenlijk een beetje toeval. Want het is niet heel ver gezocht. En, uh, het, het, deze locatie stond leeg. En ze hadden een soort werkcontract dat, dat, dat ze tot augustus uh, daar moesten blijven zitten... terwijl het ophield. En we waren ook nog naar andere kantoorpanden op zoek. En uh, uiteindelijk, uh, dat is heel typerend. We waren met heel veel, veel vastgoedmensen aan het praten. En die zeiden allemaal, ja, wij vinden ook, er moet een omslag komen. We moeten anders gaan nadenken nadenken over uh, de leegstand. En, ja, ja. Uh, en uiteindelijk uh, haakten ze allemaal af. En dan is het toch het... Uh... Dat uh, tin. Maar ja, het is niet alleen dat het het voormalig tin was. Want het maar drie, uur, drie jaar was het de tin. Maar daarvoor was het de bank. En daarvoor een uh, nazi-roofbank. Het, het is een oude Natie roofbank Nee, nee, nee. In is de het Tweede echt? Wereldoorlog was het de roofbank. Ja, ja, de roofbank. Dus, Rolfbank, uh, dus, dus uh, er hangt wel een uh, lekker sfeertje daar. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar, maar wat heeft dit met... Uh, dat, dat jullie vinden dat het anders moet in Nederland te maken. Hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe is die link, manja? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij omgaan met voedsel. He, je hebt zo goedkoop heel slecht voedsel, eigenlijk. En iedereen eet dat maar. Maar uh -huh. dat komt bijvoorbeeld ook omdat mensen het contact met hun voeding eigenlijk zijn verloren. Mensen, ze zeggen altijd kinderen, maar volgens mij gaat het over mensen... weten gewoon niet meer hoe groente groeit. Uh -huh. En dat gaat ook over mezelf, eigenlijk. En als ik nu een, een, een plant opkweek, een, bijvoorbeeld een sla... Nou, dat duurt heel erg lang en dat is heel erg moeilijk. En ja. dat komt eigenlijk amper van de grond. En dan zie je dat dat in de supermarkt daar ligt voor uh, 30 cent of zo. Weet je, dat is een soort van discrepantie. Daar is iets helemaal misgegaan. En ik denk ook omdat mensen niet meer weten wat ze eten... dat het ze ook eigenlijk minder kan schelen. Het is niet zo erg om een plofkip te eten... als je toch geen idee hebt wat het is. En als mensen meer contact krijgen met dat soort dingen... blijven ze dat soort dingen ook meer koesteren... Draag ze er meer zorg voor. En, uh, ja, dat ja, het, het begint al dat jullie uh, als, als uh, spelers, ook de, de, de bezoekers, rondleiden door ja. wat jullie hebben aangeplant. Het ja. is heel, heel uh, uh, ontwapenend, vond ik dat om mee te maken. Het is hartstikke leuk om te zien hoe, ja, hoe trots jullie zijn op Radijzen en wat al niet. En op sla die uh, bij het hoge kwaliteit is gekweekt of uh, en dan helemaal slap hangt. Maar maar. Verder, als je, daar, als je komt kijken naar die voorstelling... wat, wat, voor, wat zie ik voor theater, Joen? Wat, wat zie ik? Wat nou, je ziet eigenlijk... Kijk, het is heel link om, om dan heel moralistisch te uh, gaan zijn... en een antwoord te gaan bieden op uh, een, een crisis. Want dat, ik denk ook niet dat, dat dat is niet aan ons. Dat is niet aan het theater om dat te gaan doen. Um, maar eigenlijk moeten we met theater nog meer vragen stellen. Dus... Um, we, we vertellen van, nou ja, het gaat dus allemaal mis. En we hebben de meest deprimerende voorbeelden daarvan, allemaal. Ik bedoel, let's face it, over twintig jaar is de Noordpool is ijsvrij in de zomer. En dat is in 3 miljoen jaar nooit gebeurd. Uh -huh. Dus uh, het is gewoon aan de hand. we kunnen allemaal denken, ja, we weten het allemaal, we weten het allemaal wel. Maar schaam, we doen niks. Maar. Nou, we doen, nou ja, we doen dingen. Maar, nou ja, goed, we dat is Kan ik We al ja. doen dingen. Ik bedoel, ook alle grote bedrijven die zeggen, we doen dingen, we doen dingen. En laatst weer een rapport van Oxfam. Gekomen. En er gebeurt gewoon helemaal niks. Ook aan kinderarbeid en vrouwenongelijkheid. Mm -hmm. Er gebeurt gewoon echt geen fluit. Er zijn, zijn fabeltjes die worden. Jullie zijn heel boos, maar wat laat, je, wat laat je zien? Nou ja, ik ben boos, maar ik ben ook uh, in de war met mezelf. Ik wil, en, en wij allemaal, we willen, willen heel graag goed doen. En, uh, dus wat we doen is een aantal radicale um, voorstellen van hoe het anders zou kunnen zijn. En dat is echt niet dat je denkt. Oh, want het is niet zo interessant om nuances aan te gaan brengen. Want dan kan het publiek denken, oh ja, ja, inderdaad, ja. ik Precies, maar hè? nu is het allemaal zo radicaal dat je, ja, ja dat toch niet alsjeblieft. Dus je wordt daardoor door die verschillende initiatieven gedwongen van, ja, wat vind ik dan? En daarom vind ik het belangrijk dat we in het begin, wat je zegt, ontwapenen. Want ik bedoel, wij voelen echt heel veel liefde voor die voor die tuin. Ik heb zelf geen kinderen, maar dit komt een beetje in de buurt. <lacht> nee, maar het echt is echt drie maanden lang al fulltime, met die plan. ben ik met een boom bezig geweest. Ja, die liefde, dat zie je er ook aan af. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar je wil verder ook je wil, je wil ook iets. Uh, je wil ook, uh, jullie zijn jullie zijn geschoolde acteurs, dus je wil ook je wil ook spelen, man. Ja, toch? Ja, natuurlijk, ja. Um, zeker. En die combinatie was eigenlijk ook best, eerlijk gezegd, best ingewikkeld in het begin. Want ja. we hadden die tuin. Dat was ontzettend veel werk. We moesten bijvoorbeeld vijf kuub zand naar binnen ja. krijgen. In zo'n net kantoorgebouw. Heel ingewikkeld. En dus op, in het begin ja, vloog dat een beetje tussen onze vingers door. En verdween alles in de tuin. Maar inmiddels zijn we gewoon theater aan het maken natuurlijk. En probeer ook een vertaling te maken naar het theater. En gaat het ook eigenlijk over toneelspelers... die zeggen dat ik wil terug naar de natuur. Mm -hmm. Maar wat stelt het eigenlijk voor? Ik wil graag een zaadje in de grond doen... maar eigenlijk wil ik gewoon dat de volgende dag daar een plant uitkomt. Want anders ben ik al een beetje ongeduldig en ja. een beetje teleurgesteld. Ja. Ja. En verder ben ik, neem ik eigenlijk ook niet de moeite... om de achterkant van dat uh, zakje te lezen. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik het ook wel confronterend. Ja, ja. ja dat was typisch met de sla. Wij beroepen <laughs> ons dan op een soort van gevoel of intuïtie... En dan gooien we dat een beetje rond die zaadjes. En dan geven het heel veel liefde en water. Maar we lezen dan niet dat er 8 tot 9 graden in sla moet houden. En dan zetten we het dan in een ruimte met 22 graden. Yeah, die sla is... denkt, jee, die wordt heel lang. Die valt meteen neer na een week. Ja. En dan worden we uitgelachen door kwekers. Ja. Dat is wel heel geestelijk. Ik zeg 8 tot 9 graden en kijk op het pakje. Er staat 8 tot 9 graden. O ja, oh ja. Oh ja. Staat erop maar dat voor. is typisch dat we alle gebruiken ja. aanwijzingen. Ook op internet zeggen akkoord, akkoord, akkoord. Wegwezen. Ja, ja, ja, en door, we door heel door. erg in de maakbaarheid ja. van dingen. En dat gaat gewoon niet op met ja. de natuur. Er is een andere uh, groep, die, uh, Wunderbaum, die maakt een voorstelling, de New Forest. Uh, ja. uh, is er een sprake van een soort uh, uh, ut utopisme? Of dat jullie uh, de wereld willen verbeteren, uh, begin bij jezelf? Of hoe moet ik dat Eco zien? Ecotoneal. Eco ik ja. heb dat ja. niet gezien, wat zij gemaakt hebben. Ja. Ik heb het ook niet gezien. Ik heb wel dingen over gelezen en het wordt dan een beetje... Naar mijn smaak eigenlijk te weinig. Ik bedoel, maar goed, het is, het is gewoon een voedselcrisis. Dus ja. uh, dan gaan theatermakers gaan, uh, gaan daar uh, iets over maken. Ja, ja, en het zijn ook niet alleen maar theatermakers. Dat gebeurt in de beeldende kunst ook veel ja. in die richting. Ja. Het is waarschijnlijk ja. een soort van... Ook te... Een tof. flow. Ja. Een flow. Ja, en, ik blijf, en het zal meer worden dan alleen maar mode. We zullen deze zomer meem... Voor... Vorig jaar was het al heel erg. Maar ik bedoel, het wordt lente nu en iedereen gaat nu planten. En deze zomer gaan we denk ik ongekend veel urban gardening dingen meemaken. Oké. Okay. Onder andere dus in die voorstelling, de locatievoorstelling Paradijs... van de gezelschappen Doodpaard en de Warme Winkel... tot met 18 april in de Safati staat 53. En dat is hier in Amsterdam, want de reizen zitten niet in natuurlijk met al die aarde. gaan we natuurlijk. oké, okay, heel goed. Goed om te weten. Kaartjes zijn verkrijgbaar via het theater Frascati in Amsterdam. En inderdaad, 20 mei tot en met 1 juni staat er ook op het Spring Theaterfestival in Utrecht. Ga mij naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week. Ik ben Robert Alberding Time, scenario schrijver. Van de Daltons, Adam Eva en Waltz. En nu van een toneelstuk: motregen ik wilde het zelf niet eens. Ik ben gevraagd door Olga Zuiderhoek om een toneelstuk te schrijven. En ik zei ook eerst dat, dat doe ik niet, want dat kan ik niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb het wel eens geprobeerd. En Olga was uh, heel slim en heel lief. En ze zei, nou weet je wat, je moet het gewoon proberen. En we komen gewoon een paar keer bijeen. En je schrijft gewoon stukjes en wij gaan gewoon repeteren. En dan zien we wel wat er uitkomt. En het hoeft niet af. Het hoeft niet. Uh, we hebben alle tijd en, en er hoeft niks meteen uit te komen. Dus, uh, en toen dacht ik, ja, als ik je niet ga proberen, ben ik gewoon gek. Dus, dus ik ben gewoon gaan schrijven. En voordat ik je wist, had ik het toneeltje klaar. Wil jij er eens naar kijken? Kijken naar mijn werk. Het gaat over twee dichteressen die allebei in de beginjaren jaren zeventig gedebuteerd zijn. Ze kennen elkaar daarvan. Eentje is ongelooflijk succesvol geworden. De, de dichteres des vaderlands. De ander heeft daarna nooit meer een letter op papier geschreven. Die ander, gespeeld door Olga, heet Meer de Kamp... is getrouwd geweest met de grootste, belangrijkste poëzie van Nederland. En ze is zo geblokkeerd eigenlijk door dat oordeel dat ze in huis heeft... dat ze nou, niet durft. Ze dicht heel veel en ze dicht helemaal niet slecht. Maar uh, publiceren, dat durft ze eigenlijk niet. En nou overlijdt haar man. En dat maakt de situatie voor haar heel anders. En uh, ze komt Sasha van Loon weer tegen. Dat is dus die collega die het zo ver geschopt heeft. En, uh, en ze, begint, ze begint weer de draad op te pakken. Motregen variaties is een groot succes. Stijf uitverkocht en gaat volgend seizoen op tournee. En Robert heeft inmiddels de smaak te pakken. Ja, ik, uh, ik denk het wel. Samen in een repetitielokaal en dat maakproces en dat... Hoe, hoe het drama echt ontstaat op de vloer en waar, waar je bij bent als publiek... dat, is, uh, ja, ik, dat heeft me wel uh, uh, geïnjecteerd nu. Dus ik, zou, ik, zou er wel mee, ik ga er wel mee door. De bijdrage van Robert Alberdingtijm aan de virtuele vitrine. Ik heb iets heel bijzonders uitgekozen, iets van grote emotionele waarde. Het zijn prijzen die ik gewonnen heb, de zilveren krulstaart. Dat is een prijs voor het beste televisiescenario, uitgereikt door mijn collega's. Kijk, sommige mensen winnen gouden kalveren... en wij scenaristen zijn ontzettend blij met onze zilveren krulstaarten. Ik heb, ik heb er vier, dus ik ben er heel trots op. Ze nemen eigenlijk best veel plaats in, dus daarom vroeg ik me af... misschien is er wel ruimte in de virtuele vitrine voor ze. Als u wilt weten hoe deze fantastische objecten er in het echt uitzien... kunt u kijken op opium.avo.nl. Ja, Robert Albertin En op Facebook en op YouTube staat het filmpje ook. Motregen variaties met Olga Zuiderhoek, Ria Eijmers en Jan-Paul Buijs... te zien tot 14 april in Bellevue. Volgend seizoen gaat de voorstelling op reis. En in half, uh, half februari 2014 komt het vervolg van Adam Eva op televisie. Eh, op de site van Opium overigens ook een filmpje over Paradijs. De voorstelling van doodpaard en een warme winkel. En in Theatermaker, het blad, deze maand een uitgebreid artikel... over het fen fenomeen van utopisme in de theaterwereld. Zo, dat was mijn cultuurtip. Arno Heitema, heb jij iets gezien, gelezen, gehoord... wat je de moeite waard vindt om te vermelden? Ja, ik denk het wel. Ik, ik werd uh, de laatste dag een beetje overvoerd door Matthäus. En uh, Passions, Ik kon eerlijk gezegd niet meer horen. En volgens mij geldt voor heel veel mensen dat, het, dat we een beetje overvoerd worden. Dus ik zou zo zeggen, zet de luidsprekers of zet uh, je versterker flink hard aan... en zet eens iets op van Nick Cave in the Bad Seeds. Push the sky away, dat is de laatste plaat. Heel rustig, maar wat donkerder dan uh, het ja. soms wat kwezelachtige uh, Matthäus. Ja. Uh, maar het is niks voor, niks voor Tessa Rose-Jackson, denk ik. Want het is allemaal veel te, te donker, toch? <laughs> ja, ik geloof het wel. Ja. Maar deze valt mee. Deze. Okay. Jeroen, Jeroen de Man, jij een uh, Eindelijk, na nou, jaren, een nieuw album van James Blake. Overgrown. En ik ben zo'n fan. Okay. En hij uh, en komt eraan. Yes, yes. Deze yes. maand, James Blake. Man, man, ja. Um, ja ik zou heel graag willen naar, uh, gaan kijken naar Wassa... van de Munger Kammerspielen... Dat speelt in de stad Schouwburg. Uh -huh. Precies als wij première hebben. dus uh, ja. Het zal wel niet doorgaan, dat die van, uh, maar het is vrijdag en zaterdag. Van Alvis herma, Hermanis. Ja, precies. Ja, Ik denk Hermanus. Dat het is. Met uh, Katja Hermanis. Hermanus? Hermanus? Oh, dat is nu een heel ding. Oh, is dat het niet Alvis Hermanis is, maar het is Alvis Hermanis. Ah, Alvis ah, Hermanis. Hermanus. Nou goed, die dan. Dus met Katja Herbers onder andere. Ja. Herbers. <laughs> Wat je herbers, volgens mij. Uh, nog een tip? dan. Ik sta te popelen om te beginnen in uh, een nieuw boek van E.M. Holmes. Een van mijn favoriete schrijfsters. Amerikaanse ah. schrijfster. Vergeef ons, heet het. Haar vorige boek, dit boek, Red je leven. Dat doe ik aan iedereen cadeau. Ja. Dat vond ik zo'n waanzinnige combinatie van humor en diepte. En dat het echt ergens over gaat. En uh, Vergeef ons schijnt ook weer heel erg goed te zijn. Dus... Oké, okay, dat was de tip van Renske Wels. Die hoort u straks uitgebreid uh, over uh, cabaret en kleinkunst. Eerst nu het nieuws van half vier met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Italiaanse president Napolitano is niet van plan om voortijdig af te treden. Daarmee lijken nieuwe verkiezingen voorlopig van de baan. De president wil de crisis in de kabinetsformatie proberen op te lossen... door de vorming van twee commissies van wijze mannen. Tot nu toe lukte het de linkse politicus Berzani niet om een meerderheid te vinden. Later vandaag maakt Napolitano bekend wie er in de commissies van wijze mannen komen. president benadrukte dat de demissionaire regering van premier Monti... aanblijft tot er een oplossing is. De toestand van Nelson Mandela is nog, niet is nog steeds bevredigend. is meegedeeld door een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse president Zuma. De 94-jarige Mandela ligt in een ziekenhuis vanwege een longinfectie... maar reageert goed op de behandeling. En de politie heeft een van de twee jongens opgepakt... die verdacht worden van de overval op een bus in Heemskerk. De twee bedreigden de chauffeur donderdagavond... en gingen er met het geld vandoor. Aangehouden man is een 19-jarige inwoner van Heemskerk. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Opium. Ja, wij zitten met vier gasten aan tafel. Rinske Wel, zo dadelijk over kleinkunst. Arno Heitema over zijn boek Mondvol Kiezels over zijn jeugd in Beverwijk. En Manjetopper en Jeroen de Man, die zitten ook nog hier aan tafel. Um, Start het joen, zou ik zeggen.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week Kleinkunst. Met uh, Rinske Wels. Marie. Mark-Marie Huijbergs heeft een nieuwe voorstelling. Florisant. Uh, heeft uh, is veel besproken in de kranten. Hij krijgt ook af en vrij goede kritieken geloof ik. Ja. Wat voor jou? Ja. Het is een voorstelling die nog ik steeds... Nee. In, jawel, nou, ik schud nee, maar het, uh, die voorstelling zit nog steeds, die kleeft nog aan mij. Ik, ik schreef ook in mijn recensie, hij knaagt aan je ziel. Bij Marc-Marie gaat het nooit over waar het eigenlijk over gaat. Hij laat het zaallicht aan, Oogenschijnlijk babbelt hij een beetje met het publiek. en Hij is adrem en hij, hij heeft een, een gave om mensen te prikkelen en een beetje te plagen... maar hij zal ze nooit beledigen. Heel knap doet hij dat. En tussendoor laat hij steeds plukjes los over waar het naar mijn idee er echt over gaat. En dat is dat zijn vader is overleden. Dat is anderhalf jaar geleden gebeurd. En hij weet niet goed wat hij daarmee moet. Want hij vertelt ook in die voorstelling... toen mijn moeder overleed was dat allemaal duidelijk. Toen was ik gewoon verdrietig. Maar mijn vader, eh, ja, die, die rouw is onhandig. Die is rafelig. Omdat er zoveel meer emoties bij komen kijken. Die man, dat was gewoon een, een alfa-meel... die daar dat gezin bestierde, alcoholist. En die heeft Mark marie ja, dit is allemaal mijn interpretatie, hè... Mm. nooit gezien voor wie die eigenlijk is. En in deze voorstelling neemt hij op magistrale wijze wraak op die vader... Ja, dat is het. En het is, het is fantastisch. Ja. Het, echt, ik merk dat ik in gesprekken met mensen steeds die voorstelling aanhaal. Ja. Ik had hem vier sterren gegeven, maar misschien is dat dus toch eigenlijk een beetje te weinig geweest... Ja, dat ma maakt wel wat los in ieder geval. Maar er, er, wordt, er valt ook iets te, te lachen. Wel. Ja, want tussendoor zitten natuurlijk hilarische verhalen... zoals alleen hij ze kan vertellen over een week... dat hij in een stilte klooster is geweest. Of eh, dat hij eh, eind augustus helemaal gesmiend eh, in Kastrik... op een, op een bedrijventerrein staat voor het Sinterklaasjournaal. Ja, dat kan hij als geen ander met dat uh, stemmetje. En uh, ja, geweldig. Ja, ik, dus... ik heb geen fragment uit, de, uit uh, deze voorstelling. Wel uit een eerdere voorstelling over een ontmoeting met de koningin. Kunnen we even naar luisteren? Oh, ja, ja. Is... Ik heb haar ontmoet bij haar thuis, op Paleis Noordeinde. Dat, dat is niet haar thuis geloof ik, hè? dat is haar werkpaleis. Nou ja, werkpaleis. Ik heb geen zweet zien liggen. Maar goed, dan noemt ze zelf dan de werkpaleis, omdat er een typemachine staat. Maar een um, keer per jaar rondom haar verjaardag geeft ze daar een concert. En um, nou, ze geeft natuurlijk zelf geen concert, ze zingt zelf niet, gelukkig. Maar ja, er is er al één in die familie die zingt. Oh, die Christina, dat is slecht, hè? Die kan natuurlijk niet zien dat iedereen zo zit, maar. Oh, dat is toch echt Jos, die bent materiaal, maar goed. Mark Benjijbrecht, hij is met Florissant vanavond en morgenavond te zien in het Vrijtoftheater in Maastricht. Zaterdag 6, zondag 7 in het Chassé-theater in Breda. Dan uh, Gabier Guzman, Delirium ja. 2. Want hij stelt een keer de voorstelling over. Huid, Delirium heette het toen. <laughs> ik denk Niet dat hij het toen al Delirium 1 uh, noemde. Maar uh, dat ging over zijn uh, drankverslaving die, die ba de baas uh, was geworden. Ja. Uh, ja, Daarna is hij toch helaas weer uh, vervallen in oud gedrag. En nu was het cocaïne. Daar vertelt hij over. En ja, ik, heb, ik, ik weet het niet. Want ik, hij zegt in die voorstelling dat junks enorm hun geloofwaardigheid verliezen. Dat herhaalt hij een paar keer. En daardoor denk ik... ja, vriend, waarom zou ik jou dan nu moeten geloven? Ja. Want waar is je geloofwaardigheid? En wat mij eigenlijk het meeste stoorde aan die voorstelling... Kijk, want het zijn natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Hij brengt ze wel met de nodige zelfspot. Hè. Je kunt erom lachen en eh, je, je, je vervuil, hoe die vervuilde en eh, hoe die dwangmatig ging snuiten. Maar het zijn allemaal anekdotes van hoe erg het was. En nergens krijg, kom ik zo dichtbij als ik bijvoorbeeld wel bij Mark marie kwam. Hm. Nergens laat hij mij voelen door welke hel hij is gegaan. Met die verslaving, maar ook dat afkikken. Hij zegt alleen dat hij naar een afkikkliniek in Thailand is geweest en dat hij daar zijn grote liefde is tegengekomen, maar daar blijft het bij. Aha. We horen niet hoe moeizaam het proces is van uh, de overwinning op die verslaving. Hmm. En dat miste ik gewoon heel erg. Ja, dus niet zo heel erg enthousiast. Had ik, zo... ik ben toch niet zo heel erg enthousiast. Ja. Zij, zij, mag even. Uh, Maya, ben jij een liefhebber van, van ook dit soort theater? Van, van uh... nou ja, jullie vertellen over dat jullie heel erg bezig zijn. Theater willen maken over waar het nu over gaat. Dat is natuurlijk iets wat cabaretiers heel erg doen. Ja. Die nou, kijken naar de wereld. Ja, en, die stellen juist, en een goede cabaretier stelt namelijk ook heel veel vragen. Zonder het allemaal in te vullen. Ja, ja ik hou er wel van, van cabaret. Ja? Uh, ik ken het niet zo heel erg goed. Maar mm. Jan-Jaap van der Wal vindt ik bijvoorbeeld mm. wel mm. erg mooi. En ja. ontroerend. En ook helemaal niet oppervlakkig. Weet je. Echt nee, mooi. Nee, nee. Jeroen, jij? Ja, niet per se mijn favoriete genre. Mm. Vind, ja, ik heb het al, altijd een beetje te snel door. Maar als, als het verhaal uh, s, uh, slim uh, in elkaar zit... Dat, dat Mooie uh, vind ik aantrekkelijk wat ja. je vertelt over Marc-Marie. Maar ik vind ook uh, boeiend wat je zegt over uh, Gavier. Dat, de, over die, dat die worsteling van hem niet... Tot uiting komt. Ja. En dan denk ik meteen: van ik moet echt goed zorgen bij mijn voorstelling. <laughs> nee, maar dat is het ding. Dat is ja. altijd het, het ding. Je wil, uh, en dat moet je, daar moet je een vertaling voor zoeken, maar dat is het. Ik interviewde gisteren Ronald Goedemond en die vertelde: ja, ik kan iets op het toneel brengen wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Mm -hmm. Maar voor mij moet er wel een soort kern van waarheid Absoluut. in zitten. Ja. Ik ja. moet er iets ja. mee hebben ja. en, en het moet uit mij komen, ja. want anders bestaat het niet dan dan dan zegt het niks mm -hmm. ja, ja. Arno, jij bent jij een fan van de cabaret of? nee niet, nou niet niet dat ik er iets op tegen heb, maar je kan niet alles in het leven. En theater kom ik gewoon niet vaak. Nee, nee. nee. Uh, uh, oeh, laten we oeh, yeah, sorry. <laughs> laten we het over de derde voorstelling hebben van ja, Daniel, Daniel Arendt. De, de zachte heel meester. De zachte heel ook vanmorgen weer besproken in de Volkskant. Die recent re oh ja? wist niet helemaal wat hij ermee moest. Nou, ik had eigenlijk hetzelfde. <tie> <tie> <tie> Oké, <Okay>. verder <tie> nog iets? Hoeveel sterren kreeg hij in de Volkskant? Uh, Weet we, ik we niet meer op Ja, ik had een beetje hetzelfde, want hij komt op en het is een... Het stand-upper, dat mm -hmm. wordt meteen duidelijk. Ja. En hij vertelt met een hele rustige stem. Hij legt ook uit, want hij is uh, geadopteerd uit Indonesië. Hij legt ook uit waar die, dat daar die uh, zachte stem vandaan komt. Maar ja, en daarna begint hij dus allerlei verhalen. En ik had moeite eigenlijk om de rode draad uh, te ontdekken. Maar die grappen zijn wel heel erg goed hoor, die hij maakt. Uh, omdat, ja, ze zijn, ze zijn zwart, ze zijn hard, je verwacht het niet... En, en dan slaat hij toe. Hij stapt uit het verhaal. Hij speelt met de vorm van de avond. En, maar er komt zoveel langs... dat ik niet helemaal kon vatten wat nou de rode draad was. Wel dat hij meer zachtheid wil en dat er veel agressie is... en veel meningen zijn en dat hij daar eigenlijk niet aan mee wil doen. Maar wat nou het ding is... Maar ja, goed, wel, heel, wel een fantastische voorstelling. Hoeveel sterren heb jij nog geschreven? Ik he, heb nog niet geschreven, maar ik, ja, ik zit nog te twijfelen tussen drie en vier. Nou, de Volkskrant had er drie. Oh, Ik weet ja. niet of je dat als referentie wil nemen, moet jij weten, <laughs> maar... Dan weet je nou, ik niet. ik kan er nog één nachtje over slapen. Ja, doe dat. Vanavond is hij uh, Daniel Arends te zien. En morgenavond ook trouwens in de Kleine Comedie hier in Amsterdam. Rinske, dankjewel. Tot over een graag paar weken met uh, graag een uh, hele nieuwe lijst. Met de, yes. uh, mooie voorstellingen. Wij doe. gaan naar de uh, live muziek van Tessa Rose Jackson, Winter Night. come walk with me my love we'll watch the skies above grow dark they'll grow dark we'll make our house our homestay and out of the cold we'll talk oh we'll talk But Say van uh, Tessa Rose Jackson en haar muzikant. Straks bellen we met uh, Willeke Alberti... onderweg naar Beverwijk voor een optreden daar. Eerst eens even Beverwijk in de jaren 60. Dat zijn uh, de hoogovens, mannen die in ploegendienst werken... en hun zonen die elke middag voetballen... en de bal op het balkon van uh, wederopbouwflets schieten... en dan uh, maar hopen dat ze hem heel terugkrijgen. Een van deze jongens was Arno Heitema in zijn roman Mondvol Kiezels schrijft hij over deze tijd. Ja, Mag ik, zo, mag ik dat zo zeggen dat het, dat het toch wel ook over jou gaat? Want het... Ja, zeker. Ja, zeker, ja. absoluut. Ja. Ja. Zo heel, is het ook heel dicht op elkaar? Is het gewoon 100%? Niet 100%. Het, uh, uh, ik heb geput uit mijn herinneringen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld wat er, he, die, die, die herinneringen... dat is inderdaad heel veel voetballen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook best veel ongelukken gebeurd. Het was een tijd dat er heel veel verkeer kwam. Welvaartsstaat, dus meer auto's. Automobilisten die niet uh, altijd goed opletten. Kinderen die niet gewend waren bij het oversteken om goed op te letten. Mm -hmm. Dus er gebeurde veel. Ja. Maar er zijn eigenlijk veel meer ongelukken gebeurd... dan ik in dit boek heb uh, nog, beschreven. Het er het nog erg, drie. Hè? Ja, er ja. kwam gewoon veel voor. Maar dat wilde ik nou... Ja, je kan moeten een beetje uh, maat houden met dingen. Dus in die zin <laughs> heb ik wel dingen uh, samengevoegd. Ja. Ja. drie verkeersongelukken in, in, in één boek is al best veel. ja, he? ja. ja. ja. Ja, het zijn verschillende ongelukken van verschillende aard, ja. toch. Uh, autobiografisch, jouw, jouw vader, uh, uh, voor Kiezels, heeft betrekking op, op jouw vader die stottert. Hè? Ja, stotterde. Hij is al 1999 overleden. Ja. Ja. Um, is het ook uh, na, na zijn dood dat je dit boek pas hebt kunnen schrijven? Of? Nou, dat denk ik wel. Ik heb al wel, uh, inderdaad, na zijn dood ben ik wel. Eens, natuurlijk ga je meer nadenken van wat is nou de rol van je vader in je leven geweest, mm -hmm. wat iedereen natuurlijk wel doet. Ja. Uh, en ik ging me wel steeds meer realiseren hoe bepalend dat stotteren... Uh, niet alleen voor hem is geweest en voor mijn moeder... maar ook voor mij en mijn, uh, en mijn zus en mijn jongere broer. Omdat je toch uh, altijd als je met je vader iemand tegemoet treedt... Uh, in een winkel, uh, bij het loket van de spoorwegen om een kaartje te kopen... bij elke gelegenheid eigenlijk het gevoel hebt van ik, moet eff, ik hoor je niet bij. Hè? Nee. Het gevoel om weg te kruipen, omdat je toch een gevoel van schaamte hebt omdat je ook aan andere mensen ziet... die weten zich ook niet goed te verhouden... tot iemand die behoorlijk stotterde, zoals ja. mijn vader deed. Ja. Ja. Uh, je voelt het ongemak. Je voelt dat mensen proberen uh, hem woorden in de mond te leggen... Om hem te met de beste bedoeling om hem te helpen. Dus er ontstaat ja. eigenlijk altijd een soort spanning. Ja. En dat um, uh, nou ja, daar verwijst de titel ook een beetje naar. Ja. Ja. De, de, de, dan schaam je je daarvoor. Uh, schaam je je dan... Uh met terugwerkende kracht over het feit dat je, je daarover geschaamd hebt, of niet? Nee, want het is natuurlijk heel, heel voor een kind heel uh, logisch, denk ik... Dat je, uh, dat je daar moeite mee hebt. Hmm. Maar het is iets wat hij zelf eigenlijk... Uh, wat hem zelf ook heeft dwarsgezet eigenlijk zijn leven lang. Ik heb, zeg maar, als een soort motto in dat boek ook... een paar citaten uit iets wat hij op latere leeftijd heeft geschreven. En daarin vertelde hij ook dat eigenlijk het feit dat er op de lagere school... en de middelbare school nooit over het stotteren in de klas gesproken hmm. werd... dat dat eigenlijk zijn, zijn jeugd tot een hel heeft gemaakt. Omdat... Ja, als nooit eens iemand vraagt, hoe is dat eigenlijk voor jou... dat je zo moeilijk uit je woorden komt. En in zijn tijd, dat is de jaren 30, 40... kon hij niet eens mondeling, examen doen. Dus hij heeft ze ook geen diplomas kunnen halen daardoor. Hm. Uh, ja, dan krijg je helemaal natuurlijk toch wel het gevoel... dat je een soort rariteit bent. En uh, nou ja, daar krijg je als kind uh, geen tik van mee. Maar je... je uh, je bent toch wel in een wat andere situatie dan veel anderen, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat stotteren, dat bepaalt natuurlijk heel erg uh, de, de manier ook waarop vriendjes waarschijnlijk op je reageren, of niet? Uh, ja, nou ja, kijk, er werden natuurlijk ook wel grapjes over gemaakt op straat. Ja, dat, dat is juist paar... heel erg, denk ik dan. Ja, nou ja, ik, in het begin lachte ik dan ook maar mee. Tenminste, in het begin eigenlijk heb ik dat altijd wel gedaan, want je wilt niet je wilt je niet gekwetst voelen. In ieder geval wil je dat niet laten zien. Dus ja, dan maak je er maar een goede grap van. Mm -hmm. He? Dus um, het was niet zo dat dat nou heel vaak... Voor een deel zat het ook wel in mijn hoofd. Die, dat, die schaamte en het gevoel dat andere mensen daar heel veel moeite mee hadden... is voor een deel natuurlijk ook omdat ik me er ongemakkelijk bij voelde... en misschien hadden andere mensen er helemaal... Niet, niet eens zoveel last van. Maar het is natuurlijk wel iets... iedere keer dat er een verwijzing was naar dat stotteren... Ja, sla je daar als kind uh, sla je daarop aan op een bepaalde ja. manier. Zeg maar. dan, dan kom je uit een uh, gelovig uh, gezin... Mm -hmm. uh, uh, waarin het dus uh, je, eert je vader en je moeder heel belangrijk is. Dus als mm -hmm. jij dan met jouw vriendjes meelacht over je vader... dan heb je wel ongeveer een... Uh... De toegang tot het Paradijs, ben je dan uh, kwijt? Hè? Nou ja, zeker. Nou, tot ik dus wij, wij, wij ja, een... niet echt helemaal geslaagd, sorry. <laughs> nee, wij kwamen wel uit een gereformeerd gezin, maar niet met een heel erg doemdenken van hemel en hel. Maar het was wel zo dat dat eert uw vader en uw moeder, dat was toch wel iets wat je op school en overal en thuis natuurlijk uh, uh, uh, meekreeg. Dus daar had ik wel uh, last van. Daar piekerde ik, uh, ik veel over. Hmm. Ja. Nou heeft het boek heeft als ondertitel over een bewolkte jeugd. Dan kan ik me voorstellen dat die wolken... dat die, uh, ja, misschien de donkere schaduw van het stotteren van je vader oh. over je heen hangt. Waar, waren er meer wolken? Nou, letterlijk. Uh, ik woonde uh, met uitzicht op de hoogovens. Niet helemaal, hoor. Ik bedoel, je kon konde rook zien en uh, als het winter was en er geen boombladeren waren... dan zag je ook wat schoorstenen. En een eeuwige vlam noem ik dat. Een vlam die voortdurend uh, fakkelt. Dat kun je nog steeds zien als je vanuit uh, Haarlem naar Beverwijk rijdt... en vlak voor de tunnels, dan zie je die vlam nog steeds. Uh, uh, dus... Die bewolking was er ook. Het stonk er vaak naar kook. Uh, maar het heeft ook wel een beetje te maken met wat ik al zei... met de ongelukken die gebeurd zijn. Uh, hè, vriendjes die onder auto's kwamen. Uh, alles bij elkaar was het een mooie jeugd. Ik heb een heleboel goede herinneringen aan. Maar waren wel, het was regelmatig bewolkt. En dat is inderdaad zowel door, uh, door het stotteren van mijn vader als de hooghovens, als de ongelukken die er soms gebeuren. Nou ben ik zelf ook in BVW opgegroeid. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd en ik woonde bijna in dezelfde buurt. Ik had het ook in de maar mijn vader stotterde niet. Dus dat is misschien het verschil. Maar ik vond het dus ook heel herkenbaar. De sfeer, ook de manier waarop met vriendjes werd omgegaan... en ook de plaats die geloof speelt, ook op welke school je gaat bijvoorbeeld... Nou vraag ik me dus af of dat voor mensen die niet uh, in diezelfde buurt hebben gewoond... Of, of het herkenbaar is, of is dat niet het streven? Nou, natuurlijk. Je wilt, uh, dat, het is wel de bedoeling dat het boek ook leesbaar is... voor mensen die niet in de wederopbouwbuurt <laughs> ja, ja. zijn, uh, zijn opgegroeid. Kastlikum. Ja, nee, maar kijk, het is wel, uh, er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen, gezinnen... Uh, uh, opgegroeid in, in de naoorlogse jaren in, uh, in vergelijkbare buurten. Ik had een tante in Den Haag wonen en eigenlijk... Als ik daar aankwam, had ik het gevoel dat ik weer in mijn eigen buurt terecht kwam. Want het waren dezelfde fles van vier hoog. Ja, ja. Uh, met dezelfde grote ramen en dezelfde tochtgaten met dezelfde motiefjes. En dezelfde voetbalveldjes die onder de hondenpoep lagen. En waar je ook weer met de, met de buurtbewoners ruzie kreeg als je ging voetballen. Wat dat betreft zijn al die wederopbouwbuurten... lijken heel erg op elkaar. Dus uh, wat dat betreft... Ik denk juist ja, dat heel veel mensen daarom deze buurt als hun buurt ook kunnen herkennen. Ja. En als ze ja. geen hooghoofd zijn, dan ja. wel weer andere... Ja, ja precies. Verinske? Mag ik vragen, heeft jouw vader zijn stotteren gezien als een straf van God? Omdat nee. hij heel gelovig was? Nee. nee. Dat niet? Nee, absoluut niet. Nou. Nee. Jij schrijft tegenwoordig voor de Volkskrant... maar je bent ook vooral met foto's bezig voor de krant... En je hebt ook voor, dat vertelde je eerder... Voor, uh, als voorbereiding op het boek ben je naar Beverwijk teruggegaan... om daar veel foto's uh, te maken. Heb jij ook uh, uh, je, je, je geheugen? Is dat in beelden? de uh, beelden sowieso een, een belangrijke rol spelen in je ja, herinneringen. Zeker. Kijk, fotografie dwingt je heel erg om op details te letten. En... Um, <clears throat> Uh, toen ik daar ging rondlopen, dacht ik eerst eigenlijk, want ik, toen ik aan dit boek begon, dat is drie jaar geleden, uh, wist ik eigenlijk helemaal niet of die buurt nou belangrijk of onbelangrijk voor me was geweest. Want ja, wat is het nou? Het zijn een paar straatjes yeah. rechttoe, recht aan, wat gras en een paar flats. En toen op een gegeven moment ontdekte ik toch dat mijn herinneringen heel erg in de details zaten. In de geur van rozenbottels, van uh, rozenbottelstruiken die daar, die daar allemaal stonden. In de goudregen die wij in, in de achtertuin hadden in uh, de pootjes van een kat die over uh, over nat beton had gelopen... en die, die ik terugvond. Hè, in dat soort kleine details zoek je blijkbaar toch je, eigen, je eigenheid op. Uh, zeg maar. En bij fotografie je ook, uh, uh, ja, dwing je jezelf om, om, om naar dat soort details te zoeken. Mm -hmm. En aan, dat, aan die details kleven ook weer uh, herinneringen. Dus uh, zo greep dat een beetje in elkaar... En uh, kon ik mezelf ook helpen om allerlei herinneringen die ik eigenlijk nou, heel erg ver in mijn, uh, in mijn achterhoofd zaten weer, uh, weer paraat te krijgen. Maar overigens, die pootjes van die kat, wist je dat nog van toen? Uh, dat dat, weet, een mooi ik, dat meen, weet ik namelijk. heel vaak niet meer. Ik kan, ja. dat is, en daarom is het ook heel lastig om te zeggen... is dit nou helemaal non-fictie of helemaal fictie? Heel... He, niemand zal zich een dialoog van uh, in mijn geval 45 jaar geleden nog, uh, nog herinneren. Mm -hmm. Dus dat reconstrueer je op, mijn, op een bepaalde manier. Maar heel ja. veel dingen, de plekken waar uh, een van mijn vriendjes... bij het oversteken, heb ik gezien hoe hij onder een rode PTT-bus kwam... die plek kan ik nog aanwijzen. En uh, Ik verbeeld me dat ik het bloed nog kan zien, maar dat lijkt me sterk. Maar Zo uh, uh, so werkt het wel dat je uh, naarmate je meer... Uh, verdiept en concentreerd op, op een bepaalde periode, mm. dat er ook steeds meer herinneringen terugkomen. En het is eigenlijk, vond ik best verrassend dat dat uh, heel, uh, nou, heel ver terug, heel, heel gedetailleerd ja. ook kan zijn. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. Het, die beelden zijn heel belangrijk wat dat betreft. Ja. Um, dit boek over, gaat in feite nou, gaat over je eigen jeugd, maar ook over je vader. Je hebt eerder een boek geschreven over je grootvader. Um, <laughs> Gaat, gaat het, uh, is de familiegeschiedenis van Heitema is het inmiddels uh, is het, uh, nu wel een beetje over? Of, uh, nou, of dat, meer? Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Het uh, volgende boek gaat over iets heel anders. Dat gaat helemaal buiten mijn... Uh, daar kan ik verder nog niet zoveel over zeggen. Maar dat gaat buiten mijn uh, familiesfeer om. Ik moet ook wel zeggen, dat boek over mijn grootvader... De vadermoordenaar heette dat. En dat uh, mijn grootvader was al lang dood toen ik dat boek ging schrijven. En uh, ik heb dat kunnen doen. Het was een hele avontuurlijke man, een kruidenier... die ook veel... Uh, reisboeken heeft nagelaten. Dus ik had, ook al omdat ik familielid van hem was... toegang tot heel bijzonder bronnenmateriaal, mm -hmm. zeg maar. Dus dat was... Het, was niet, het is niet zo dat ik heel, uh, heel erg dweep met mijn familie of zo. Als je, als je dat eigenlijk wilt weten. Ja, het is een mooie bronnen. Dit, dit blijkt ja, ook uit dit boek. Dat zijn natuurlijk hele mooie, mooie beelden in... Uh beschrijvingen oproept, uh, ja. oplevert. Ja. Kijk, misschien is die geschiedenis wel heel rijk en komt er nog veel meer? Nou, je weet het niet. Kijk, so soms, mo soms moet je ook een onderwerp zien. Ik weet niet of ik vijftien jaar geleden het stotteren van mijn vader... als een onderwerp had gezien. Ah. Van, ja, je kan ook zeggen, ja. in elke familie is wel wat. Dat is ook natuurlijk zo. Hè? De, maar uh, op een gegeven moment moet je bij elk onderwerp... moet je natuurlijk lang op studeren en over nadenken... voordat je ziet, ja, dit is toch werkelijk een verhaal dat ik, wat, wat, ik, uh, wat ik wil vertellen. Ja. Goed, het boek uh, uh, wordt uh, volgende week gepresenteerd, als ik me niet vergis, maar het is al wel in de het winkel. Het is vanaf uh, vandaag, begreep ik, in de winkel. Oké, okay, dankjewel, Arno Hartjema. Het uh, boek Mondvol Kiezels, de roman is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Ze gaat weer zingen, When the Light, nee, Where the Light Goes. Hier is Tessa Rose Jackson. I'll go where the light goes goes when candle flames go out No Tessa Rose Jackson met haar derde en laatste nummer, Songs from the Sandbox. Dat album komt dus later uit, volgende week gepresenteerd in Paradiso. Ik dank uh, Maya Topper, Jeroen de Man uh, van uh, de beide theatergezelschappen. Uh, vanavond weer uh, Paradijs? Ja, ja, absoluut. En het wordt heel spannend. We hebben de boel helemaal weer omgegooid. En, uh, ja, we gaan weer door een soort improvisatietoestand. Ja, want vorige week had ik, ik ben bij een voorstelling geweest... en dan ging het mis met één acteur die zijn voet openhaalde... en vervolgens naar het ziekenhuis boegde. Ja. Ja, het ja, was heel geestig. Want vijf minuten daarna dan zouden we spelen dat hij zijn voet zou openhalen. <lacht> dus het leek in de eerste instantie even alsof hij zich vergiste in het ja, moment. Ja, ja. Ja. ja, dat komt later. Ik nee, dat is goed. Hij ja. is dus nu uh, met een uh, met een houten poot uh, loopt hij als kapitein er rond. Uh. <lacht> Oké. Okay. Goed, uh, uh, Arno Heitema, bedankt voor je komst. En uh, Rinske, jij hebt vanavond naar de voorstelling? Of? Nee, vanavond niet. Vanavond niet, goed. Tot half vijf uh, gaan we nog door met opium. Dus dat, dat betekent dat we straks na uh, het nieuws van vier uur verder gaan. Jeroen Wielaert dan over zijn boek Het Vlaanderen van de Ronde. Ik weet niet of hij op de fiets is gekomen, nee, geloof ik niet. En uh, Nosje van der Lely over... Uh, de overzichtstentoonstelling van filmer en fotograaf Johan van der Keuken in het Ai. En de 80 seconden. En misschien ik Alberti. Tot zo. Opium. Avro. Of het nou vriest, sneeuwt, of er ijsbrekers voorbij waren, herfststormen razen... of iedereen mekkert over het weer. In vroege vogels hoor je altijd de lente. We gaan gewoon met Nico de Haan op zoek naar het lekkere lentegeluid. De fiets begint hoog en eindigt lager. Het is mooi weer vandaag, maar het blijft niet zo. En onderweg passeren we grondmonsters, mooi Nederland, 100 jaar zo en doe even een roffel. De uitreiking van de wereldberoemde Ophof Award. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. En de award gaat dit jaar naar vroeger vogels. Het nieuws van alle kanten.